Dit is Radio 1. 3 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenay nee, de Wit. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vindt de situatie van de verstandelijk gehandicapte Brandon niet wenselijk. Maar ze onderschrijft de conclusie van de inspectie voor de gezondheidszorg dat de zorg voldoet aan de criteria. In de instelling Seren wordt Brandon, een jongen van 18... al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nauwelijks buiten geweest. Zo bleek gisteren uit een reportage in het tv-programma Uitgesproken EO. De staatssecretaris noemt dit een complexe en uitzonderlijke problematiek. Ze schat dat zo'n 40 mensen in vergelijkbare omstandigheden zijn als Brandon. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer erover. Zwitserland bevriest het de tegoede van de voormalige Tunesische president Ben Ali. Ook de Ivorianse president Bakbo kan niet meer over zijn Zwitserse geld beschikken. De maatregelen lopen vooruit op een wet die volgende maand van kracht wordt. Op grond daarvan is het mogelijk om dictators financieel aan te pakken. Hoeveel geld Ben Ali en Bakbo op hun Zwitserse rekening hebben is niet duidelijk. Ben Ali ontvluchtte vorige week Tunesië, het land dat hij sinds 1987 met harde hand regeerde... Bakbo weigert in die voorkust de macht op te geven... na het verlies van de presidentsverkiezingen. Staatssecretaris Bleker wil de varkenssector tegemoetkomen. Hij gaat met zijn Europese collega's praten... over het voorlopig uit de handel nemen en opslaan van varkensvlees. Slachterijen en handelaren kunnen dan een vergoeding krijgen voor de opslag. Als het plan van Bleker doorgaat, komt er minder vlees op de markt... waardoor de prijzen stijgen. Bleker heeft vanochtend met de sector om de tafel gezeten... De markt voor varkensvlees staat onder druk, de prijs voor varkensvoer is fors gestegen en boeren krijgen relatief weinig voor het vlees. Verder kopen Duitsers minder varkensvlees door het dioxineschandaal. Artis krijgt van de provincie Noord-Holland een subsidie van 10 miljoen euro voor de restauratie en renovatie van vier monumenten in de dierentuin. Met het geld wordt ook de herinrichting van het historische park betaald. Het geld is onder meer bestemd voor de renovatie van het Vogelhuis en het Apenhuis. Gebouwen uit 1908 en 1910. Ook de zogenoemde ledenlokalen en het Grote Museum. Beide Rijksmonumenten worden gerenoveerd. Directeur Balian van Artis. Voor artes, dat komt aan een groen plein te liggen. Openbaar plein, het Artesplein. En die gebouwen worden geheel hersteld. En in het ene gebouw komt de eerste diertuin ter wereld van micro-organismen. De microzoen en het andere. ...komt het grote museum. En dat was een museum dat in 1947 gesloten is. In een waanzinnig mooie ruimte, de eerste verdieping. En die bij al die gebouwen worden weer toegankelijk voor het publiek. Artis heeft voor de verbouwingen ook subsidie gekregen van de Rijksoverheid. Dan het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land buien... maar ook af en toe zon. Middagtemperaturen ongeveer 5 graden. Vannacht opklaringen en temperaturen van iets onder nul. Morgen droog en zonnig, het wordt dan een graad of 4. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, Begin van de avondspits levert een paar korte files op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knooppunt Hoevelaken 2 kilometer. Wat langer is de file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... door werkzaamheden tussen Badmen en de afrit Lochem 4 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Ouderrijn, 3... 3 kilometer op de A10 West bij de Koentunnel. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort eerst bij de afrit Maarn 2 kilometer. Verderop bij Leusden 2 kilometer. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Ik vind dat wij als multinational onze eigen verantwoordelijkheid ook moeten nemen in zo'n zaak. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze internationaal succesvolle onderneming een freelance consultant zoekt. Ben jij een freelance top IT-er en op zoek naar een uitdagend project? it staffing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 Thijs van den Brink en Elsbeth Grutke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar dit is de dag. Zometeen aandacht voor de problemen waar binnenvaartschippers tegen aanlopen. En tegen half vier kunt u weer luisteren naar onze opinierubriek. Een appeltje schillen met columniste Elma Draaier gaat dat appeltje vanmiddag schillen. Elma, nogmaals welkom. Wat uh, ga jij bespreken? Ik uh, ga uh, spreken met de heer Werkman. Hij is bestuurslid van de Vereniging Bijbel en Onderwijs. En die hebben gewaarschuwd voor een tendens in kinderboeken... als zou daar het occultisme vreselijk toenemen. En nou, dat zou een gevaar opleveren voor de kinderziel. En de manier waarop jij het zegt, doet vermoeden dat je het daar niet mee eens bent. Dat heb je goed gedaan. Dat, ja. Goed, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we varen. Werken als binnenvaartschipper is op het moment geen feest. Er vallen harde klappen, veel schippers varen beneden kostprijs. Op dit moment praat de Tweede Kamer over samenwerking in de binnenvaart. Maar de meeste schippers zijn het liefst baas op eigen boot. Dat bleek ook eind november toen er een nieuwe schipperscoöperatie kwam... met grote ambities. Paul Kruipershoek over schippers tussen wal en schip... en de vraag of uiteindelijk de wal het schip zal keren. We liggen momenteel in Amsterdam, nadat we ongeveer 10 dagen hebben stilgelegen. En we hebben een reisje wat eigenlijk ook niet uit kan, maar we dachten, we gaan maar weer. Uh, ja, op het ogenblik uh, is het heel moeilijk natuurlijk, maar die banken houden het nog een beetje overend Nou, de nieuwe schepen dan. Er is uh, te weinig lading en we zijn met veel te veel schepen. Het gaat niet goed met de binnenvaart. De sector kreeg zware klappen van de economische crisis. En nu het economisch tijd lijkt te keren... likken de schippers hun wonden en beraden ze zich op de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Schipper Freek Vlieger van de Emanuel uit Zwartsluis is positief gestemd. Ik denk dat het helemaal weer goed gaat komen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Want als ik uh, zie wat er allemaal nog aan zit te komen... dan uh, hebben we misschien nog een paar lastige jaren. Maar daarna uh, komt het wel... Uh, Komt er meer werk en komt dat wel goed. Freek Vlieger is, net als de meeste van zijn collega's, een vrije schipper. Hij regelt zijn eigen vrachten en voelt zich daar wel bij. Voor ons maakt het, het mooi dat het onverwachts is. Uh, avontuurlijk, elke, elke keer wat anders. Pas op de dag van de leegkomst van de, van de laatste reis... weten we weer wat we gaan doen. Maar niet alle schippers varen vrij. Een kleine minderheid is aangesloten bij een zogenaamde coöperatie. Zoals de NPRC, de Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale. En daar varen ze wel bij. Hoorstrappingen dan, Antoni? Goedemorgen. Bloemhalve richting Gaat zo, hoor. Ja, hoor, dankjewel. In de stuurt van het motorschip uh, Antoni, of Antoni, zoals uh, Schipper Harmelente zelf zegt. We varen in het Eemskanaal richting Delfzijl om wat te gaan doen daar. We gaan we zout laden en van de, bij de Axo in Delfzijl en dat is industriezout voor de chemische industrie in Rotterdam. Hoe lang vaart u al? Ik vaar nu uh, bijna 25 jaar. Mijn vader uh, die was ook binnenvaartschipper en mijn overgrootvader die voer op een op een chalke, over het IJsselmeer vroeger, lang geleden en mijn opa. Die, die deed eigenlijk een tussenvorm, die verkocht uh, scheepsbrandstof en smeerolie met zo'n uh, oliebootje in uh, Vreeswijk. Uh, dit is ook wel een beetje of life. en Je bent een eigen baas. En kijk nou om je heen. Je zit niet in de natuur. Uh, ik, uh, ik vind hem helemaal prima zo. Passtap ik er dan De Anthony, die komt voor de Wolburg. Anthony, oh, nee. Ja jouw gaan open richting José. Dankjewel. U vaart voor de coöperatie NPRC, u bent dus geen vrije schipper. Wat is voor u het voordeel om uh, voor zo'n coöperatie te varen? Wat ik belangrijk vind is zekerheid. Nou, bij de coöperatie NPRC uh, dan vind ik die zekerheid uh, dat mijn belangen goed worden behartigd. En uh, samen met de coöperatie kunnen wij langlopende contracten aannemen. En dat is uh, goed voor de continuïteit van mijn uh, bedrijf. Dan varen er voor de NPFc ongeveer 80 schepen. Er zijn nog een paar andere centrales waar ook uh, bij elkaar een paar honderd schepen voor varen. Maar verreweg de meeste van de dik 3000 schippers in Nederland zijn vrije schippers. En die moeten er ook niet aan denken om voor een coöperatie te varen. Want zeggen ze, dan zijn we onze vrijheid kwijt. Dat zit een beetje ingebakken in, in, in de vrijgevochtenheid van veel schippers. Uh... Het allemaal zelf te kunnen uit willen kunnen zoeken en zelf te kunnen beslissen wat ze doen. Ze willen zich niet gebonden voelen aan een bepaalde organisatie. Um, nou ja, goed, uh, dat is er iedereen zijn goed recht. Maar of dat op momenteel uh, verstandig is, uh, ik zou zeggen, <laughs> sluit je aan bij een coöperatie. Wil, uh, er zijn nog een aantal coöperaties binnen uh, Nederland. En uh, dan, samen, dan kan je momenteel uh, meer uh, maakmacht uh, creëren, waardoor dat je wat sterker in je schoenen staat. De NPRC, opgericht in de crisis van de 30e jaren van de vorige eeuw, bestaat al 75 jaar. Toch varen maar 78 schepen onder de vlag van deze coöperatie. En dat is wonderlijk, want Eendracht maakt macht, zou je zeggen. Dat vindt ook binnenvaartambassadeur Arie Verberk, die de sector heeft doorgelicht. Vandaag vergadert de Tweede Kamer over zijn rapport. Schippers in Nederland verenigt u, is zijn boodschap. Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ik ben Stefan Meeuwse, uh, directeur van de NPRC, Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale. We zijn de grootste, uh, het grootste samenwerkingsverband uh, in de particuliere binnenvaart. Wij kunnen bijvoorbeeld tegen een grote verlader zeggen... Uh, wij sluiten een overeenkomst voor vijf jaar en garanderen dat transport. Um, dat doen we ook. Hè. Wij garanderen dan ook het niveau in de silo bij uh, een grote verlader. En zelfs als het niet per binnenschip kan... dan zorgen we dat het op een andere manier getransporteerd wordt. Hè. Dan kan het in een vrachtwagen of het kan uh, buitenlangs per, per, per, per zeeboot. Um, maar dat soort garanties kan je als eneling op de markt niet geven. En als samenwerkingsverband kan het wel. NPC met Wouter, goedemorgen. 3, 4 januari leveren mag ook. Oké, okay. gaan we kijken of wij een scheepje daarvoor kunnen neerzetten. Yes? Dank je, hoi hoi. Een stuk of tien bureaus aan elkaar geschoven met computerschermen, telefoons. Het is hier een drukte van belang. Meneer Meus, wat gebeurt hier? Verladers laten ons weten welke goederen ze getransporteerd willen hebben. Uh, en wij zorgen dat uh, dat op de juiste plek, op de juiste plaats uh, gedaan wordt. Wij uh, kunnen uh, uh, nog wat tarwe laden voor uh, naar Meppel, vanaf uh, Dinteloord. <tieden> Wij willen het manier van bevrachten veranderen, dus we hebben een applicatie gemaakt dat je net als je een hotelkamer kunt boeken in een schip kunt boeken via internet. Anton van Meegen is initiatiefnemer van Rent a Ship, een moderne vorm van samenwerking voor binnenvaartschippers, opgericht in november vorig jaar. Wat wij doen is wij bundelen ladingruimte en die ladingruimte bieden wij niet meer als zoals de schipper net vertelde als eenling aan op de markt, maar wij bieden dat als coöperatie. Doordat we dat gezamenlijk aanbieden kunnen wij ook een betere service verlenen. En dan zeggen we dan betere service voor veiligheid, duurzaamheid, minder leefvaart. Allemaal dingen die slecht zijn voor het milieu. Dat kunnen we beperken. Daar leveren we een betere service voor de verladen mee. En daar willen we ook een goed tarief voor hebben. Zo zou het moeten, rapporteert binnenvaartambassadeur Arie Verberg aan de Tweede Kamer. En eigenlijk is iedereen het er wel over eens. Professionaliseren en samenwerken. Dan hebben de schippers een gouden toekomst. Mijn naam is Erik van Toor. Ik ben directeur van kantoor Binnenvaart. En kantoor Binnenvaart is uh, de organisatie van de particuliere schippers. Voordat er uh, alle communicatiemogelijkheden uh, er waren, was Schipper een heel gesloten beroep, het was een hele gesloten beroepsgroep. En vaak had men toch wel een beetje het gevoel dat, uh, dat de wal, de walkant, zal ik maar zeggen, dat die, uh, ja geld uit de zak wilde kloppen en uh, de schippers een beetje uitbuiten. Nou, ik denk dat we die tijd nou langzamerhand wel voorbij zijn. Maar het is wel iets wat nog uh, ja, bij veel schippers... toch uh, ja, diep in de genen zit, zou ik bijna willen zeggen. De Vrije Schipper wil er dus nog niet aan. Coöperatief varen met alle voordelen van dien, volgens deskundigen. Wat betekent dat voor nieuwe coöperaties... zoals het vorig jaar november opgerichte Rent-A-Ship... Wij gingen terug naar initiatiefnemer Anton van Meegen. Hoe staan de zaken? Het uh, initiatief is uh, gestopt. Er was uh, nog niet voldoende draagvlak onder de schippers. Uh, we werden genegeerd door, de, door uh, de rest van de markt. En uh, er waren ook enige problemen bij uh, de financiering van het gehele gebeuren. Omdat we genegeerd werden door de markt hadden we niet voldoende financiën... om inderdaad de schepen te betalen. Geen draagvlak onder de schippers. Hoe kan dat nou? Het uh, grote probleem is dat de binnenvaart bestaat uit 88% particulieren. Uh, die particulieren hebben allemaal relaties opgebouwd in de loop der jaren. En kijken vol argwaan naar wat anderen doen. En men gaat doen wat anderen... Uh, men loopt achter andere uh, initiatiefnemers aan. En men springt pas op de wagen als die rijdt. Was twee sluizen, Antonie. de sluizen, goedemorgen. Goedemorgen. Antoni. we zitten te hoogte Vaamse haven en wij draaien zo uh, Oosterhaven in. Dus graag open dingetje, wij bij de brug. Antoni, open, wij hebben de brug voor u. Dankjewel. telefoon is nu professor Arie Verberg. Hij is ambassadeur binnenvaart. Meneer Verberg, u bent even voor ons uit de vergadering van de Kamercommissie gelopen die op dit moment vergadert over het rapport dat u heeft opgesteld. Naar aanleiding van de crisis in de binnenvaart. Dat over samenwerking in de binnenvaart. Dan horen we net in de reportage dat een nieuwe coöperatie weer in de ijskast is gezet. De schippers willen liever vrij en zelfstandig zijn. Heeft het wel zin dat de Kamer hierover praat als de schippers het zelf niet eens willen? Ja. Maar... Kijk, de Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de Kamer neemt zijn verantwoordelijkheid waar het betreft deze markt, de binnenvaartschippers, schippers. En is daar op het moment inderdaad uh, buitengewoon interessant over in discussie. Maar onderschrijft ook Kamer breed mijn aanbeveling dat onder andere de coöperatie of andere samenwerkingsvormen wel heel erg belangrijk zijn. Maar ja, als de schippers ja. zelf niet willen... Dat het vanzelf niet tot stand komt, dat zit ook in de, in de aard, in de genen van de schippers. Dat zijn zulke individualisten. Die moet je duidelijk maken dat, uh, wat hun belangen zijn. En daarom heb ik ook niet aanbevolen, zomaar donderg, uh, richt een coöperatie op. Maar zo'n transitiecomité, onder aanvoering van de voorzitters van de belangrijke schippersorganisaties, met een neutrale buitenstaander als voorzitter, iemand die er eraan sleurt en trekt, en de schippers opzoekt en zegt, schippers, jullie zien het allemaal niet zo helder. Uh, wat dit punt betreft, varen zien ze wel helder. Maar dit soort samenwerking is buitengewoon belangrijk. Maar je zult de schippers moeten overtuigen. En de initiatieven die tot nu toe geweest zijn, hebben daar onvoldoende power voor gehad. Die ja. zijn goed bedoeld. Maar je moet ze overtuigen en duidelijk maken dat het gewoon dom is als ze het niet doen. Nee. Want klopt het beeld van die zielige binnenvaartschippen? Die wordt uitgeknepen door de aanbieders van vracht omdat die in zijn eentje geen vuist kan maken? Ja, uh, kijk, vier uh, jaar geleden, drie jaar geleden nog. die binnenvaartschippers tonnen per jaar. Niet allemaal, maar een heleboel. Toen was de markt precies omgekeerd. En toen werden de bevrachters uitgeknepen door de binnenvaartschippers. die hele grote inkomens hadden. Hmm. Nu, op dit moment, is absoluut waar. dat de binnenvaartschippers uitgeknepen worden door de andere partijen. Maar dat is omdat die markt extreem uitslaat. De ene keer heel goed, en de andere keer heel slecht. En het zal u duidelijk zijn, verladers, dat zijn grote ondernemingen. De vrachters, ja, die hebben hun, hun rol en zitten er toch een beetje aan de tuintjes te trekken. En de individuele schipper heeft een marktmacht van bijna nul. Ja. klopt, inderdaad. Maar die moet dan gewoon goed sparen als het goed gaat en uh, van dat spaargeld gebruik maken als het minder goed gaat, zou je ja. zeggen? ...die doet dat. Dat is ook waarom ik in mijn rapport geschreven heb... ...dat er op korte termijn echt niet naar allerlei subsidiestromen moeten komen. Dan had die schippen dat goed moeten doen. Dus, dus en, wacht even, de dus u hebben zegt... dat ook gedaan. Ja, maar dus... voor de langere termijn eh, blijft toch dat de markt... ...als ik hem gewoon als, als buitenstaander deze markt beoordeel... ...dan zeg ik, een markt werkt alleen als alle partijen het naar hun genoegen hebben... ...en er allemaal wat aan verdienen. En op deze markt is de marktmacht onevenredig groot aan de verladers en de vrachterskant en heel klein aan de schipperskant. Ja, maar dan weet, ik, dan weet ik nog steeds niet of ik wel of niet medelijden moet hebben met de schippers die het nu moeilijk hebben. Is dat eigen schuld dikke bult? Uh, dit uh, wat u nu zegt, dat staat letterlijk in het rapport. ja, het is voor een groot deel eigen schuld dikke bult, dat klopt. Oh ja. Maar dat neemt niet weg dat je als overheid toch de verantwoording hebt om dat duidelijk te maken... Dat schippers het anders moeten gaan doen, zodat we niet over tien jaar bij de volgende crisis weer moeten roepen. Eigen schuld, dikke ja. Wat heeft u geadviseerd op de lange termijn? Nou, er zijn er wel een stuk of tien. Nou, de belangrijkste de maar. De belangrijkste is uh, samenwerking: samenwerking, samenwerking. En om te beginnen samenwerking bij de brancheorganisaties. Dat is geen branche die ik ken, en ik ken radig wat, die zo versnipperd is. Dat is onvoorstelbaar. En al die brancheorganisaties vinden allemaal dat zij de belangrijkste zijn, dat zij het begrijpen hoe het moet. Hou daarmee op en maak één grote brancheorganisatie. Dan kun je ook een vuist maken naar de andere marktpartijen. Ja, ja. Ik, ik ken helemaal niet uw persoonlijke omstandigheden, maar stel dat u een zoon had die zei, pa, ik wil binnenvaartschipper worden, wat zou hem dan adviseren? Dan zeg ik, als je het heel voorzichtig gaat doen en, en, en, en verstandig beleid, dan is er een gouden toekomst. Ik beschrijf dat ook in mijn rapport. De toekomst voor de binnenvaart is geweldig. Maar dan moet je het wel een normale markt van maken met macht aan links en rechts. Vragers en aanbieders. Ik zou dat ze zeker aanbevelen. En, en de toekomst nu alweer varen, schip het volop. Uh, ...zijn vol beladen, alleen de tarieven zijn nog niet goed. Nou, die komen we zelf weer. Maar dan moet je wel een verstandig beleid voeren. Nee. Ik ken geen branche waar niet een, een brancheorganisatie bestaat... ...die met z'n allen een beetje samenwerken. Nou, hier, hier is dat gewoon niet. Ze nee. brengen elkaar okay. eerder dat, dat ze samenwerken. Ik laat me omscholen. Arie Verberg, ambassadeur Binnenvaart. Hartelijk dank. Heel goed, dank u. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Vandaag is dat trouwcolumnist Elma Draaier. Elma, jij zei net al dat jij het wel, uh, wil spreken met de Stichting Bijbel en Onderwijs. En waar wil je het over hebben met ze? Uh, de aanleiding uh, uh, was een stukje van gisteren op, uh, in de Volkskrant. Daar was een kinderboekenschrijfster, Anna van Praag. En die maakte zich erg boos omdat ze door de internetsite van de vereniging Bijbel en Onderwijs in de ban is gedaan. Haar boeken zouden uh, zoveel fantasie bevatten... dat ze, en dan citeer ik, kinderen naar de duisternis trekken. Zo. En uh, nou, zij maakte daar zich erg boos om, dat, dat fantasie dus eigenlijk verboden is. En toen ben ik ook eens even naar die website gegaan natuurlijk, van Bijbel Onderwijs. En het klopt, er staat inderdaad een, een stuk op, uh, op die website... waarin gefilmineerd wordt tegen uh, zeg maar alle kinderboeken waarin heksen voorkomen... en griezelige dingen tegen Harry Potter en noem maar op. En in het, in het bijzonder tegen één jeugdboek, het heet Zuurtjes. Dat is heel populair, althans dat is heel goed besproken door alle kinderboekenrescenten... En eh, ik ben dus eigenlijk wel benieuwd wat eh, de stichting, of sorry, de vereniging Bijbel en onderwijs nu precies beweegt om, eh, om hier zo eh, voor te waard, tegen te waarschuwen. Waars, ja, ja oké. Okay. Nou, dat gaan we dan vragen aan Sietse Werkman. Goedemiddag van ja, goedemiddag. Uh, van de vereniging Bijbel en onderwijs. Elma Draaier uh, die vraagt zich af uh, waar uw mening over die kinderboeken op is gebaseerd. Ja, dat nou, gaat niet alleen om het boek van uh, uh, Anne van Vraag. Maar wat er zijn meer, meer boeken genoemd. Wat, uh, wat wij als een, als een trend zien de laatste jaren... is uh, veel uh, wreedheden, allerlei gruwelijkheden in, uh, in kinderboeken. Uh, boeken voor jonge kinderen ook. Uh, Grafschennis, uh, vloeken schelden. Uh, wreedheden naar dieren. Uh, een, een overleden vader die wordt opgegraven. En een, een hond loopt ermee in, mee, mee in zijn bek. Dat vinden wij nogal... Uh, ...extremiteiten en je kunt je afvragen of een kind uh, dat kan hanteren op, uh, op ja. zo'n leeftijd. Of het sowieso goed is, uh, is het opbouwend. En, en. u zegt van, op uw website, uh, bespreekt u die boeken en zegt u van raadt u ouders aan om die, die boeken dan niet uh, nou, door de kinderen spreken, te laten? Nee, geen boeken, maar dit is door een moeder die ook uh, docent in de basisschool is, uh, is dit ingestuurd. Is dit ja, daar dat, dat, dat, dat staan we achter. Ja. En het is ook bedoeld om, uh, ja, om je te informeren. Want veel boeken worden zo, soms alle scholen binnengebracht. En ja, niet iedereen leest dat. En je kunt je afvragen of ouders zitten van bewustzijn. Maar, uh, mag ik als kun je even mag onderbreken? Wat is precies volgens u dan het gevaar? Ja, een kind leest Harry Potter, ik noem maar een zeer populaire serie. Of een ander griezelboek, of ja, iets over heksen. Occulte zaken, we hebben het eerder wel eens over gehad. Wat je nu ziet is dus die dingen die ik net noemde. En ja, kijk, wij vinden dat een gevaar. Ook vanuit pedagogisch oogpunt bekeken, Ook vanuit bijbelstappen bekijken. Maar kijk, uh, uh, je zit al gauw in occultisme en dat soort zaken. En uh, ja, demonische toestanden. Kijk, uh, een jong kind moet, je, moet zich volzagen met, met, uh, met, met liefde. Via de moeder en de vader. Die moet je een grote buffer meegeven. Uh, kijk, uh, hersenen van... Uh, ons allemaal, die nemen eigenlijk alles op. Dat, maar, ja, ja, maar uit wilt u dan eigenlijk, als ik even mag, wilt u dan beweren dat als je een boek leest over waar iets occults in voorkomt, dat je eindigt als glaasjesdraaier? Ik zeg maar wat. Of het, nou, dat uh... heb ik niet gezegd, maar dat komt wel steeds meer voor. En, uh, ja, maar er is een gevaar, ik, uh, ik dus dat moet u dan toch, toch die met die benoemen. Zitten, en dat, ja, dat zie je inderdaad enorm toenemen. Daar doe ik dan ook onderzoek naar en daar komt ook wel wat uit. Het punt is. Maar er is toch nooit aangetoond dat, dat er een verband is tussen een, een boek lezen over iets engs en zelf je erin begeven? Bij mij weten. Is dat, nooit, dat kan dat, ook niemand dat moet aantonen. Het zijn, maar dat ligt eraan. Kijk, bij kinderen zijn de hersenen nog niet totaal niet volledig uh, ontwikkeld. Uh, dat heet dan de frontale, uh, de frontale cortex, maar dat zijn die voorste hm. Dat onderscheidingsvermogen is er nog niet. En je, mag moet, maar... je moet een goede basis leggen. Ja. Wil je dat onderscheid kunnen maken? Dat is heel helder. Meneer Werkman zegt Elma, wij willen mensen ervoor waarschuwen, kinderen zijn beïnvloedbaar. En dan willen we ouders ervan bewust maken: lees iets wel of lees iets niet. Of laat je kinderen. Ah, wel. Ja, ouders, ja. Elma, maar, wat, wat is jouw bezwaar? Ik ben zelf ook moeder. En mijn ervaring is dat een kind dat iets niet aan kan, die klapt of het boek dicht of uh, het dringt niet eens op ze door. Met, met, met ja, films. Is is, be, beelden zijn wellicht. Als ik even mag, meneer. Hm. Beelden zijn wellicht wat krachtiger. Die, die komen kunnen harder binnenkomen. Nou, dan moet je. Je kind ook zeker tegen beschermen. Als je, uh, he, je moet in de gaten houden waar het naar kijkt op tv. Maar met boeken is het, dat vind ik ook wel zo aardig. Dat ze, het dringt niet eens als ze door, omdat ze het gewoon niet snappen. Of uh, ze vinden het zo eng dat ze zeggen, dit boek wil ik niet lezen. Dus een, een kind reguleert dat tot op grote hoogte. U ziet ze wel heel erg als onmondige, domme wezentjes. Zo is het natuurlijk niet. Nee, kinderen zijn, zijn op heel veel gebieden slimmer dan uh, volwassenen. Hebben ook een ruimere fantasie, wat kunstenaars ook hebben. Kunnen gemakkelijk in allerlei dimensies uh, gaan. Dat is, dat is heel interessant. Maar kinderen verwachten van ouders, en ouders moeten dat weten... dat ze ook grenzen nodig hebben. Echte ja, maar dat, je, is echte liefde. Je, je, je zegt toch ook dat uh, erbij, de, de uh, nou dit is een boek over heksen en dan weet zo'n kind, uh, je leest ook sprookjes voor waarin een hele enge heks Hans, Hans uh, vet mest en dan, ja, nou, dat, dan, dan dat, is dat is precies hetzelfde, dat, we dat is ook heel griezelig. Heel Als we nou even na elkaar praten, kunnen we u allebei verstaan. Uh, meneer Werkman, mm -hmm. kinderen kunnen dat zelf wel bepalen, zegt Elma. Nee, dat kunnen ze niet, dat is mijn punt. Ah. En dat is ook een uh, wetenschappelijke insteek, dat is ook wel bekend, dat zou bekend moeten zijn. Elma? Nou, ik heb nog nooit een wetenschappelijk onderzoek gelezen... Waarin, u, waarin dit verband wat u suggereert zo aan is. En dit is ook absoluut geen ervaringsfeit van heel veel uh, ouders. Ik bedoel, zo, zo ligt het niet. En, dus het is, ik, en dan vraag ik me af, wat is eigenlijk voor u de functie van jeugdliteratuur? Mogen kinderen ook gewoon een beetje lekker griezelen of enge dingen lezen? Natuurlijk mag dat. Meneer Werkman, wat is de functie van jeugdliteratuur? Ja, natuurlijk mogen ze dat, dat kunnen ze ook. Maar dat is ik zeg, uh, wat, wat, trek je, wat trek je de grens? En... De de hele teneur van veel van dit. persoonlijk heel veel heel, heel veel goede boeken. Daar hebben we het uiteraard niet over. Maar uh, uh, laat ik nou anders zeggen. Uh, neem nou eens een positieve uh, uh, insteek. In deze boeken draait het eigenlijk om die kinderen zelf. Dat is wel, er wordt veel gemanipuleerd. Dan sta je zelf in het middelpunt. Dat is dus een vorm van tovelerij eigenlijk. Uh, kunnen kinderen ook moeilijk aan? Kijk, je kunt bijvoorbeeld ja, ook een boek schrijven. over een kinderen Die uh, in, uh, in Australië, die zei van red mijn broertje eerst. Dat is, uh, dat is een, een vorm van liefde die niet alleen bij zichzelf stilstaat. Die niet alleen zijn ja. eigen hart volgt. Oké, okay, Elma, er zijn dus wel mogelijkheden. Maar er moet, moet ook ingrepen worden, zegt uh, de Stichting Bijbel en Onderwijs. Ik geloof dat jij niet erg overtuigd bent. Nee, ik, totaal niet, mag ik wel zeggen. Nee, nee, okay. nee. Goed. Nou, hartelijk dank allebei voor dit appeltje. Elma Draaier en Sietse Werkman van de Stichting Bijbel en Onderwijs. Ja, tot en toe. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs u naar onze website: dit is de dag.nu. Uh, zometeen uh, Villa VPRO. Alice Bruin, wie zijn er bij jullie te gast? Ja Thijs, nou onder andere uh, Arnold Karskens is uh, vanmorgen geland uh, vanuit Afghanistan. Is op bezoek geweest in Kunduz. Nou de plek uh, waar iedereen het uh, nu over heeft in Politiek Den Haag. De kranten staan de bol van. Moeten we daar naartoe om, uh, uh, met een nieuwe missie om daar uh, politieagenten te, te gaan opleiden? Nou uh, Arnold heeft onder meer ook met agenten gesproken. Daar gaan we het zometeen uh, met hem uitgebreid over hebben. Maar natuurlijk uh, eerst het nieuws en dat wordt vandaag gelezen. Door Onno Duiven -Nederwiet. Radio 1. Het NOS-journaal. De situatie van de 18-jarige Brandon. die al drie jaar is vastgeketend in een instelling. is onwenselijk. maar zijn behandeling voldoet wel aan de criteria. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Ze wil werken aan verbetering. maar wijst er wel op dat Brandon. in 2009 een aparte woonruimte voor hem van een half miljoen euro. kort en klein heeft geslagen. De voormalige Tunesische president Ben Ali en de Ivoriaanse president Bakbo... kunnen niet meer bij hun Zwitserse bank te goede. Zwitserland loopt daarmee vooruit op een wet die het mogelijk maakt... om dictators financieel aan te pakken. Hoeveel geld Ben Ali en Bakbo op Zwitserse banken hebben staan is niet duidelijk. Staatssecretaris Bleker wil varkensvlees uit de handel nemen... om de prijzen weer te laten stijgen. Daarmee wil hij de varkenssector helpen. Die kampt met lage opbrengsten, onder meer als gevolg van de Duitse dioxinecrisis... waardoor daar veel minder varkensvlees wordt gegeten. Bleker zal zijn plan bespreken met zijn Europese collega's. En Artis krijgt 10 miljoen euro van de provincie Noord-Holland... om vier monumenten in de dierentuin te renoveren. Ook wordt de dierentuin opnieuw ingericht... met als centrum een openbaar groen plein... In Artis komt verder een dierentuin voor micro-organismen. De eerste ter wereld. En dat is nieuws op dit moment. anu verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met een aantal korte dagelijkse files in de Randstad. De files die langer zijn dan 2 kilometer staan op de A2. Amsterdam richting Utrecht bij Maarse 3 kilometer. De A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 04. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesla Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen na vier uur verplaatsen wij ons naar Straatsburg... voor ons eigen euroforum. En daarin zullen we het onder meer hebben over het democratische gehalte... van de nieuwe voorzitter van de EU, Hongarije. En zoals u al net kon horen, hebben wij hier te gast um, Arnold Karskens. Hartelijk welkom, Arnold. Ja. Oorlogsverslaggever, dagblad De Pers. Vanochtend geland vanuit Afghanistan... Uh, je bent daar in Kunduz geweest. Dat is de plek waar eventueel een nieuwe uh, politieopleidingsmissie van Nederlanders naartoe gaat. Maandag is er een hoorzitting om de nog wijvelende parlementariërs te helpen een goede keus te maken. En jij bent, behalve oorlogsverslaggever, inmiddels ook echt een deskundige. Voor de tweede keer in je leven, geloof ik. Ben je uitgenodigd als deskundige om daar iets te komen vertellen? Derde keer. Derde keer al. Ja, <laughs> en vorige keer officieel, één keer... keer alternatief. De laatste keer was de alternatief, de alternatieve hoorzitting. En het, was, het is je goed bevallen? Jij vertelt daar namelijk altijd de waarheid die ze eigenlijk helemaal nooit willen horen. Dus... Ja, maar ja, daar ben ik wel gewend dat ze dan uh, tegengas geven. En, uh, en zeker bij die eerste hoorzitting. Ja, er werd echt een, een, een desinformatiecampagne tegen me opgezet, hè. Uh, Mensen, een woordvoerder van Henk Kamp, uh, Nico van der Zee heette, die terwijl ik een week in, in Oerderskamp was geweest om daar een licht op te steken. En die, die zei tegen alle journalisten, hij is maar een dag geweest, hoor, hij is maar een dag geweest. Om een geloofwaardigheid maar onderuit te halen. Dus ja, dat is echt, echt belachelijk. En je werd tegengesproken en ook nog zo'n halve voorzitter die uh, je probeert het te spreken om mogelijk te maken. Maar goed, ik kies er ook voor. Ook wel eervol, toch? Ik kies er ook voor. Je kan het toch en misschien en ik... een beetje sturen, je weet het maar niet. Met de informatie die je hebt. Ja. En die nou je ja, ons zo meteen ik, ook gaat vertellen. Ik, ik, kijk eens, ik, ik, daarom ga ik er ook zelf naartoe. Hè? Daarom ga ik ook naar Koen, dus dan was ik ook naar Oetjeskaan gaan? En de Wikileaks, die bewijzen dat wat ik vier jaar geleden heb gezegd. ga gaan hè? daar zo meteen uitgebreid over okay. praten. Toch wel klopt. <laughs> even, even nog je mond houden. <laughs> Want zometeen uh, hebben we eerst nog een ander onderwerp. En we hebben natuurlijk niet te vergeten muziek. En ik heb begrepen dat degene die hier vandaag zit met een gitaar op haar uh, knieën... Uh, dat die zelfs uh, Amy Winehouse ooit is voor is geweest op een uh, mm -hmm. festival uh, ergens in de Caribbean. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan eerst even naar haar, haar luisteren. Matanya Joy Bradley.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 wat dat smaakt naar meer. Ah, ja. Zometeen om vijf of vier. Laten we het eerst eens hebben over het hoger onderwijs, Alice. Ja, want Bekomen de er universiteiten er die uh, moeten niet zeuren. Ze hoeven door de voorgestelde bezuinigingen helemaal geen personeel te ontslaan. Want die universiteiten die hebben eigenlijk geld zat. Dat was de teneur van het uh, CDA-Kamerlid Sander de Rouwen in het uh, spoeddebat vandaag. Dat ging uh, over de bezuinigingen op het uh, hoger onderwijs. En uh, de staatssecretaris die daar antwoord op gaf, die noemde de reactie van de universiteiten over de top en van de gekken. Ja. Meneer de Wijkersloot, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent ja. bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. Ja. U heeft geld zat. 300 miljoen schijnt het. Nou, uh, dat heb ik niet voor gezegd in het uh, debat. Ja. Gezegd. Uh, en het is ook niet zo. Vertel eens. Uh, U, er zijn wel ergens miljoenen. Ja, nee, maar kijk, universiteiten zijn natuurlijk hele grote organisaties, dus het gaat al gauw over heel veel miljoenen. Mm -hmm. uh, ze maken miljoenen omzet. onze omzet is 400 miljoen euro, dat is allemaal niet gering. Uh, dus het gaat heel gauw over miljoenen, daardoor verliezen mensen ook vaak contact in dit soort uh, gesprekken. Ik begrijp het dat het over miljoenen gaat, dat er miljoenen ja. omgaan, maar waar nu op gedoeld werd, wa was een soort reserve die u gewoon aan zou kunnen spreken, dat is wat er werd gezegd. Nee, dat is uh, een heel treurig misverstand. Een, de staatssecretaris uh, hanteerde daar ook niet uh, goede cijfers over. Ja, wat, wat, wat vindt u daarvan dan? Want uh, u hoort een beetje de teneur: eigenlijk moet u niet zeuren en die studenten moeten niet zeuren. Dus hoe kan dat nou? Zijn ja, nee, ze nee, zo slecht geïnformeerd dat daar dat in de dat welkom is voor het kabinet als er niet gezeurd zou worden. Maar toch even hoe de feiten er precies uh, er wel uitzien. Uh, wat de staatssecretaris uh, zei: uh, dat is. Uh, dat universiteiten over reserves beschikken, liquiditeiten heet dat dan eigenlijk... Uh, en dat ze over grote eigen vermogens beschikken. Mm -hmm. Ik zei al, dat zijn uh, grote organisaties. Bij ons is het eigen vermogen van de universiteit is 264 miljoen euro. Dat kunt u in ieder jaar verslag lezen. En dat was het tien jaar geleden ook. En dat sturen wij namelijk op. Wij proberen een universiteit in stand te houden. Uh, dat zit, uh, dat eigen vermogen... Uh, dat bestaat voor een deel uit spullen die echt in ons erg bezit zijn, uh, de gebouwen. We hebben voor 302 miljoen euro aan uh, gebouwen. Goed, dat is dus gewoon onroerend goed. Ja, dat is geen onroerend goed. Dat zijn de collegezalen en de laboratoria. We zijn geen projectontwikkelaars zoals u zich kunt voorstellen. Uh, maar dat is dus al meer dan het uh, eigen vermogen. Daarnaast hebben we, uh, heeft iedere universiteit, omdat je zulke grote omzetten hebt... heb je een, uh, een, een reserve in kas... Uh, dat is bij de Maar goed, daar, daarvan zegt de staatssecretaris, als ik u even mag onderbreken. Uh, dat moet u dan maar aanspreken, zodat u niet straks hoogleraren en docenten uh, hoeft ja, te ontslaan. Is, uh, dat is uh, helaas een treurig misverstand. Want je hebt uh, die liquiditeit zoals dat heet, heb je natuurlijk niet voor niks. Uh, dat is voor uh, twee dingen bedoeld. Het is om schommelingen in je betalingen op te vangen. Dat is ingewikkeld, maar. Ja, we moesten ook onze rekeningen betalen. De liquiditeit is altijd een momentopname. Uh, als wij minder dan 30 miljoen euro aan liquiditeit zouden hebben... zouden we voor de salarissen betalen... Dat wordt inderdaad een heel reden. erg technisch verhaal. Maar eigenlijk ja, zegt maar u dat... hetzelfde wat de overheid ook vaak zegt. Dat, hè, dan hoor je ergens dat er miljoenen zijn. Dan zeg je, nou, dan gebruik je dat toch voor ja. uh, crisis in, in de gezondheidszorg of zo. Dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Want daar is dat geld helemaal niet voor geoormerkt. Dus dat nee, kan dat gewoon niks, niet. Nee, heeft niks met oormerking te maken. Het gaat om iets heel anders. Uh, wij willen de continuïteit van ons onderwijs en onderzoek waarborgen uh, en dat doen wij op een bepaalde bedrijfseconomische manier dus ik vind het nogal makkelijk als staatssecretaris en uh, vertegenwoordiger van de PVV dit soort dingen gaan roepen en dat is gewoon niet terecht dat je nee, dat doet want hij zegt ook nog en dat is dan uh, een volgende beschuldiging, dat zegt meneer de Rauwe van het CDA, dat u uh, de studenten voor uw karretje spant door ze vrijdag naar Den Haag te sturen om te demonstreren uh, nou studenten zijn mans genoeg om zelfs zoiets denken we. Dus uh, uh, zo werkt dat niet. En uh, het idee dat universiteiten studenten aan een taartje zouden hebben, dat heb ik uh, nog nooit gemerkt. Uh, daar zijn ze bondig genoeg zelf voor. Uh. Uh, het is dus eigenlijk zo dat u zegt, dit verhaal wat vanochtend gehouden is, het financiële verhaal klopt niet. Dus blijft overeind staan dat de universiteitsbesturen zeggen, wij moeten ons werkelijk ernstig zorgen maken voor uh, een, een, een groot aantal banen die verloren zullen kunnen gaan. Nou, dat moeten we zeker. Maar er zijn ook een paar dingen die de staatssecretaris gezegd heeft... die ook weer enige hoop geven. Dus uh, dat, dat valt in zo'n debat niet zo op. Uh, hij heeft bijvoorbeeld heel erg... of het eerste is hij heeft toegegeven dat er nu echt in 2012 en 2013 fors bezuinigd wordt. Uh, dat uh, is eigenlijk de eerste keer dat hij dat zegt. Uh, maar hij heeft ook gezegd uh, dat de intensiveringen... die uh, nogal vaag in het regeerakkoord staan, dat die ook vrijwel zeker zijn. Ik heb hem dat zo vaak horen zeggen, uh, dat wij ook uh, een kabinet uh, wat zich voor laat staan op van wij, wij doen altijd wat we zeggen, uh, daar ook bijna niet meer onderuit kunnen. Ja, dus, dus daar dat, gaat u hem, dat hem is aan houden. Nee, ja. daar zullen we zeker aan houden. Goed, mag ik u danken voor uh, dit gesprek, uh, Roelof ja. de Wijkersloot, voorzitter van het College van Bestuur ja, van de ja, Radbouw Universiteit in, in Nijmegen. Goed, succes daarbij. Ja. Voordat wij gaan praten met Arnold Karskens... vraag ik uw aandacht voor onze lange reeks korte verhalen in één minuut. Pst, één minuut. Het moet uitdagend, hoe dan ook. Hoe lager de jeans, hoe leuker. Dan hangt het net uh, een beetje te hangen op je schaambeen. Nou, ik weet van mensen dat ze me billen altijd heel erg mooi vinden. Nou, dan denk ik ook van, ja, dan moet je ook uh, je best assets uh, laten zien natuurlijk...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 Zo op de fiets zitten, hoor. Maar ja dan heb je kans dat je uitgescholden wordt. We kanker, homo. U hoorde één minuut van Maartje Duin. En als u de makers van één minuut wilt ontmoeten... en wonderlijke ware verhalen wilt horen die langer duren dan één minuut... kom dan morgen naar de Arminiuskerk in Rotterdam... voor een avond vol fantastische radio. Surf voor meer informatie naar www.arminius.nu. Begin januari besloot de regering een missie van 545 man naar Afghanistan te sturen... om er ter plekke de politie te gaan trainen. De Tweede Kamer die moet zich er nog over uitspreken. Dat is een heel spannende politieke discussie die nu gevoerd wordt. Maandag is er daarom een hoorzitting met 30 genodigden uit binnen- en buitenland. Eén daarvan is oorlogsverslaggever van de pers Arnold Karskens. U hoorde hem al even aan het begin van deze uitzending. Vanmorgen? Of vroeg land. Hoe laat? Of... Nou, nee, nou, met de KLM... Dus heen, al drie uur vertragingen, terug werden. Dus? Uh, dus, ja, helemaal gecanceld. Dus via Parijs moeten vliegen, drieënhalf uur te laat, half tien. Ja, doodmoe. En toch gaat hij hier vertellen wat hij daar allemaal heeft uh, gezien. Want je bent naar Kunduz geweest. Dat is de plaats waar het allemaal om gaat. Als wij in Afghanistan denken, dan is het Oeruskan Maar dat wordt dus Kunduz. Wat trof je daar aan? Veel sneeuw, het was ontzettend koud. Maar het is helemaal in het noorden, hè? Ja, het, noorden, het, het is uh, ongeveer een vijfde Nederland de drie noordelijke provincies bij elkaar, vlak gebied... Dat is eigenlijk een beetje de, de, ja, de, de broodman van, van Afghanistan. Er wordt vrij veel tarwe verbouwd en dergelijke. Het is vrij vruchtbare grond. Mm -hmm. Maar ja, je hebt, je hebt te maken met een verdeelde bevolking. 40% is Pashto. Dus dat laten zich toch de, de grote motoren achter uh, de Taliban. En verder heb je Oezbeken en Tadjike met name. En dat waren mensen van de Noordelijke Alliantie... die altijd de geschoorde vijanden mm -hmm. van, uh, van de Taliban. En, ja, en die wonen in dezelfde provincie. Dus dat geeft heel veel wrijving. Maar hoe merkte je dat ook? Was het toch onveilig, vond je? Uh, nou, je hebt Koendoestad en daar is het relatief rustig hoor. Want ik heb daar de hele week rondgelopen. Ik heb ook in de stad gelogeerd. En ik heb me eigenlijk nooit één moment um, bedreigd gevoeld. Ook helemaal geen negatieve opmerkingen van mensen of zo. Van dat heb je in een buitenlander wat je toch wel in het zuiden wat meer hebt. En, um, maar ga je buiten de stad... En, en, en daar ben ik ook geweest in een gebied dat nou, een paar weken geleden nog het Haldiban gebied was. Mm -hmm. Waar je ook nog veel uh, ontheemden had en dergelijke van diezelfde oorlog. Ja, en dan heb je uh, stokken die de, de bermbommen uh, markeren, snap je? Dus. Uh, en daar, daar is het echt wel oppassen. Dan moet je ook uh, uh, ja, niet, niet te lang op dezelfde plek blijven zitten. Want dan zou je verraden kunnen worden. Dus ja, ja. Het, het is echt wel een oorlogsgebied hoor. En dan ja, moet schetst je schetst al dat dan... gebied. Dat er, die verschillende stammen hè, die daar zitten. Dat nou, ja. vraagt al meteen om onrust. Laten we heel even ja. uh, afgelopen. Ja. We hebben het over een missie wel of niet sturen. Ja. He, van politieopleiders. Ja. Uh, afgelopen zaterdag hadden de collega's van Argos daar een uitgebreide uh, uitzending over. Ja. De voor en tegen. Ze spraken met een aantal mensen. Onder andere spraken zij met. De politiewetenschapper Henk Solly die heeft de ervaring onderzocht... van Nederlandse politiemensen die eerder voor opleiding uh, in Oeruskan waren. Laten we even luisteren wat hij te zeggen had... over wat mogelijke opleiders daar in Kunduz te wachten kan staan. De krijgserie, warlords die er allemaal zijn... Hè, die bepalen dat zij uh, wie zo'n politietraining gaat volgen... die gniffelen in hun vuistje, want ze krijgen mensen terug met wapens... met uniformen en ook nog een beetje met kennis... hoe ze die wapens moeten bedienen omdat ze niet ingebed zijn in legitieme structuren... maar onder allerlei stamverbanden opereren... weet je niet wat je aan het opleiden bent. En weet je ook niet wat er gebeurt met die mensen die je traint. Voor hetzelfde geldt bij je eigen vijand aan het trainen... wat soms gebeurd is. Ja, dat was dus afgelopen uh, weekend bij Argos. Henk Solly, hij werkt nou voor de politieacademie... en heeft toch gelijk een spreekverbod? Ja. Ja, dit ja. heeft hij nog net even mogen zeggen. Ja, dit ja. kon hij nog net even kwijt bij de collega's van Arnhem. Want oh ja, dat, dat hebben ze liever niet dat dat wordt gezegd. Nou ja, waarschijnlijk ook omdat het in, in, in koenders een beetje hetzelfde is. Hè? Kijk eens, de, de Nederlanders en nu, ook de Duitsers en de Amerikanen... die krijgen gewoon één keer in de zes weken... Een, een 100, 120 leerlingen, recruten aangeleverd. En die zijn geselecteerd door de lokale politie. En, en ja, ik heb er nog naar gevraagd van... ja, wat is het percentage dan patanen, hè? En die is die 40% van de bevolking komt daar terug. En daar was, was, konden ze geen antwoord op geven. En, en, en ik werd er ook voor, voor gewaarschuwd. En daar moet Nederland ook erg voor oppassen. Van stel je voor dat je alleen maar Oezbeken en Tachike... Hè, van, van die bevolkingsgroep wordt traint. Dan zullen die, die pastoen, die patanen... die zullen natuurlijk dan nog agressiever gaan optreden tegen die buitenlanders. Want die zeggen van kijk eens... Uh, we hebben niet alleen een hekel aan buitenlanders... maar ze trainen ook nog eens een keer onze vijand. Ja, ze krijgen voor dus dan aan... heb je eigenlijk een training op politie... maar dan krijg je een... een tegengesteld effect dat je juist de, de agressie, de, het geweld oproept hè, met zo'n politiemissie. Maar als hij dan zegt, je, je creëert eigenlijk je eigen vijand... Nou ja, of je creëert je eigen problemen zo. Ja, ja dat is heel goed mogelijk. En, en, dat is ook een, en daarom moet je eigenlijk ook als buitenlander er niet helemaal tegenaan bemoeien. Je, je hebt geen zicht op de werkelijke structuren in zo'n land. Degene die daar misschien wel zicht op heeft, dat is een, een, een kolonel van de pof. De tweede man van de politie daar, waar, je, waar jij was, dat is een afgaan natuurlijk. Wat is zijn naam die jij daar gesproken hebt? Die kolonel Actas. Ja, daar Heet komen we, ja. Ja, ja, ja Rama uh, wat, wat is zijn verhaal? Als, als, als je hem uh, uh, um, dit voorlegt, hè? het probleem wat Soli schetst. Je weet niet wat voor recruterie je krijgt. Je weet niet wat er met ze gebeurt als ze na die opleiding met die wapens verdwijnen. Ja. Ondersteunt hij dit verhaal? Dus deze, deze tweede nou, nee, man nee, van van de politie. hij gaat natuurlijk nooit zeggen: van kijk eens, wij, wij, wij sturen mensen en die zullen op een gegeven moment uh, uh, tegen ons keren. En zij zullen ze, hij zal altijd zeggen, en dat zeggen ook de meesten van die van, die van kijk we zijn om ons vaderland te dienen. Dus van hun zul je dat nooit horen. Ze zullen dat ook nooit tegen mij zeggen. Ze zullen hooguit tegen hun eigen. Maar wat eigen zei hij dan tellen. tegen jou? Wat was zijn nou, verhaal? Ja, zijn verhaal was, en, en, en nou ja, goed, dat, dat, dat, dat is ook een, een gesprekstof voor natuurlijk. Hij zei tegen mij. Die, die politietraining, die deugt niet. Waarom deugt die niet? Want wat wij willen is training in zware wapens. Wij willen weten hoe we met mortieren om moeten gaan. We willen als politie weten hoe we met gepanzerde voertuigen moeten rijden. En dat is niet wat wij willen gaan nee, trainen Nee, wij, wil, wij willen natuurlijk gewoon hun onderricht geven in, in uh, hoe arresteer je iemand. Uh, Eigenlijk in het recht... opbouwen van een rechtsstaat. Ja, nou ja, zoals, uh, hoe gaat het met de mensenrechten? Terwijl daar helemaal geen behoefte aan is. En ik heb niet alleen hem gesproken, ik heb heel veel politieagenten gesproken. Ze klagen over een wapen, ze willen... Ze ze willen hè, zwaardere wapens, ze willen betere wapens, uh, vesten of uh, kogelwerende vesten en, en, en, en betere schoenen. En er wordt helemaal niet gesproken over: kijk eens, uh, wij, wij willen op een gegeven moment zorgen dat uh, de corruptie wordt uitgebannen of, of dat niemand meer een overtreding begaat. Want dat, dat, daar zijn ze ook helemaal niet in geïnteresseerd. Dus het is, kijk eens. Het is een politie in full-scaled war. Dus wat zij willen is een, gewoon een, eigenlijk een paramilitaire ja, opleiding Ze willen om gewoon te verdedigen. En dan zei die Duitsers. Maar willen ze ook... vechten, vechten dan? Nou ja, ze willen zich in ieder geval goed kunnen verdedigen. Laten we zo zeggen, als op een post zitten. En, en, uh, en, en die Meeuwers, Sven Meeuwers... dat is dan de, laten we zeggen, de leider van het Duitse opleidings, uh, uh, opleidingsteam... die zei ook tegen mij... Wat in die zes weken wat wij proberen... is dat zij uh, uh, zich kunnen verdedigen... Als, als, een, als een politiepost wordt aangevallen. Hè? En wat, wat ze moeten doen als er een zelfmoordenaar aan aankomt lopen. And that's it. Hè? Het is pure, pure zelfverdediging. En daar is die politie ook een beetje... Voor geschapen, daar willen ze ook zoveel van die gast hebben. Kijk eens, op het moment dat het leger hè, een Taliban gebied verovert, dan willen ze meteen daar overal post neerzetten. En ja, die posten worden natuurlijk aangevallen door het Taliban. Hij heeft ook niks met politie te maken of zo. Dat ze de bekeuring uitschrijven voor te snel rijden. Hey. Het is, het is bonnenquota, kennen ze dat is, het nog is nog gewoon toch? Nou, net onder Jan Soldaat. Het is, dit is eigenlijk half-infanteriewerk ja. wat ze daar dan doen. Eh, ze, ze, ze lopen wacht, eh, af en toe maken ze patrouille. En that's it. And, and, nou de ja. enige die daar eigenlijk echt eerlijk over is, is, uh, zijn, dat zijn de Amerikanen zelf. Want die hebben het over, we maken hier little soldiers. Het zijn helemaal geen politieagenten. Ja, ja. Je kweekt gewoon klein wel Zwaar klein, maar kleine soldaatjes. Ja. En Nederland, en ik weet niet of Duitsland dat ook blijft zeggen... blijven het toch hebben over een, een soort van civiele politie... die ja, daar de ja. rechtsstaat op moet gaan bouwen. Ja. Nou ja, maar een van de grote problemen van Afghanistan... heel weinig mensen realiseren zich dat. Er is geen dienstplicht in Afghanistan. Kijk, eens dus normaal gesproken zou dit werk zijn voor dienstplichtigen. He? Maar omdat die niet zijn, moeten ze hun mannen ergens anders vandaan halen. Nou ja, er zijn heel veel arme boeren en eh, boerenzonen. En eh, nou ja, die krijgen dan 260 dollar per maand als ze bij de politie gaan. Heb je nou, die dat... ook gesproken? Die, die jongens die in principe wel bereid zijn om straks mee te gaan doen aan zo'n training? Ja, ja, ik heb er ook gesproken. Nou, ik, ik, ik, heb uh, op, ik, ben, ik ben op dat centrum geweest en ik heb mm -hmm. ze aangesproken. En, Wat is hun verhaal dan? Nou ja, ze beginnen allemaal van ja, om ons vaderland te dienen. Snap je? dat? Uh, maar ja, dat en dan vraag je door en dan sommigen zeggen zijn bijvoorbeeld uh, van een bepaalde stam of zo, tatsieken, die, die door de taliban zijn aangevallen. Het is ook een deel wraak natuurlijk. Ja, en, en voor de deel is het ook van, ja... Um, geld. Uh, geld, ja, ja. ja. Het is motivatie en, uh, nou ja, het, het is een opleiding. Je krijgt een wapen en met een wapen kun je sowieso altijd aan je inkomen komen natuurlijk. en Zeker als het politie gaat, Ze zijn notaal corrupt. Dus ja, het is wel een, een, een, een fantastische melkkoe. En, en zo zien de mensen dat ook, de lokale mensen. Want ik, ik reed langs de verschillende politieposten. En dan zei ik af en toe van tegen een taxeveur, stop hier even. Zei, en dan wilde hij niet stoppen voor de politieposten. Dan was hij echt te bang voor die politieagenten. Nou ja, want dan stop je en dan vragen ze, wat doe je hier? En dan is er altijd wel een excuus om geld te vragen, snap je? Ik ja. laat je papieren zien of hè, en dan brandt er een lampje niet in zijn auto. En dan, dan, dan moet hij weer betalen. Ja, wat, wat die ene, ene man, die, die kolonel die, ja? die, die jij net noemde, Tessa, waar ja, we... Tessa. Tessa, krijgen we nou. Hm? Dat je zijn naam niet weet, begrijp ik wel. Maar dat je mij nou niet weet je mijn naam niet. Goed, maar deze politieagent Die heeft ook tegen jou gezegd dat er waarschijnlijk wel doden gaan vallen eh, onder de Nederlanders. Is dat nou eh, stemmingmakerij of realistisch? Wat denk jij? Nou ja, kijk eens. Die Duitse, meneer Sven eh, Meuwers, die zei tegen mij van. Want ik vroeg me, wat is de taak van de Nederlanders? Die Nederlanders, dat is volgens hem zo, die zijn met name komen daar om de mensen eh, buiten de kazerne te oefenen. Ja? Dus hij zei van... ze gaan dus eh, politieopleiders met die recruten op pad... en die worden dan, laten we zeggen, beschermd... door een ring van infanterie. Wat hij dan noemt. Nou ja, in de stad zelf is het wel relatief rustig. Maar ja, het is training on the job. In, in een rustige stad leer je natuurlijk niks als politieagent. En daar zijn ze ook helemaal niet voor, voor, voor bedoeld. Dus je zal toch het veld in moeten. Nou, dan loop je een risico dus dat je en beschoten wordt. Je hebt kans natuurlijk dat je, zeker als er buitenlanders bij komen... plus die politieagenten... Ja, dat, dat je uh, dat een zelfmoordaanslag natuurlijk niet uitgesloten is. Ja, nou. En, en, en ze hebben, zeker als, als infanteristen en lopend met de politie... hebben ze dus niet die gepanzerde voertuigen... waar ze in Oeriscan nog mee weg konden rijden je loopt daar natuurlijk gewoon als spannende schietschrijf. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Nou, maandag is die hoorzitting. Het verhaal wat je hier nu bij ons vertelt, zal je daar ook gaan vertellen. Ja. Wat, wat verwacht je dat de reactie erop zal zijn? Mensen zullen niet van hun stoel vallen, want nee, de ingewijden weten dit nee. al. Maar heb je het idee dat, het, dat je dan nog enige invloed uit kan oefenen op een wel afgewogen.? Nou, ik, ik, ik geloof dat die missie doorgaat. Ook al, zelf, al hebben ze geen Kamer meer, die missie gaat gewoon door. Want nou, dat is bestand... Waarom denk je dat dan? Je weet toch ook nou, de, de opstelling van GroenLinks? Die ja, nee, nog... ja oké, okay, maar kijk, in principe heeft het, heeft het kabinet helemaal geen meerderheid nodig. Ze kunnen ze, kunnen ze in ja, principe ja, gewoon is waar. sturen. dat is waar. En, maar uh, doen ze liever niet? Nee, dat doen ze liever niet. Maar... Je, je hebt liever doden met een meerderheid dan met een minderheid. Zo erg zit de politiek nou helemaal in elkaar. Nou, kijk eens, je moet gewoon afhalen. Wat, wat is meerwaarde op een Nederlandse levens? Of, of laten we een hele goede relatie met de Verenigde Staten... en met, met alle economische gevolgen verdienen? Nou ja, dan kies je voor dat laatste. We, dat is, is reaalpolitiek. En, en kijk eens, dit was de eerste keer. Dus vier jaar geleden over Oederskant. gaf ik heel duidelijk mijn mening. En, en meer kan ik ook niet doen, snap je? Ik, ik, ben geen, ik, ik, ik, heb, ik heb de macht niet. Ik heb alleen uh, de macht van, van Pen en, en, en, en mijn ervaring. Nog even, wat komen er nog meer voor mensen op die hoorzitting, weet je dat? Of, nou ja, er komen wat, gezelschap... wat komen er nog... Uh, die, die, uh, die Sven Meeuwens, Dus die Duitse die nou uh, de leiding geeft aan het Duitse opleidingsteam in Koenders. En uh, een politiechef. En misschien komt de gouverneur van Koenders nog. Nou ja, dat zijn allemaal voorstanders natuurlijk. Maar is dat een dus beetje voor de bühne allemaal dan? Nou, ik weet nog heel goed toen bij de eerste keer. Dat is in 2006 of Oederskant. Dacht ik toen ging ik zitten, dacht ik. Want dat is al lang al besloten. het is een mooie show. Waarom uh, dacht je dat toen? Toen je ging zitten? Nou ja, dat was. Nou, had je dat, niet idee, gaan? Nou, <laughs> nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik heb de plicht. Zo zie ik het ook. Hè, met de kennis die ik heb. En ik, heb 30, ik ben 30 jaar rolverslaggever, dus ik, heb echt, en ik kom al sinds 1982 in Afghanistan. Ik weet heel goed hoe die zaak in elkaar streekt. Heb ik gewoon de plicht om mijn mening te verkondigen? Ja, en, en, en, en net wat ik zei, toen ben ik afgekapt door jullie. Ik, ik heb over Oeriskan. Over Oeriskan, heb ik de waarheid verteld: He, dat, het, dat het gewoon een hele gevaarlijke missie zou worden, met, met, met, met, met, met dodelijk gevolg. En dat is ook allemaal uitgekomen. En nu, nu zeg ik exact weer hetzelfde. gebaseerd op de ervaringen. die ik afgelopen week heb opgebouwd. en, en mijn ervaring van, van tientallen jaren. Afghanistan. En, en meer kan ik ook niet doen. en meer moet ik ook niet willen. want ik, ik, ik kies ervoor om journalist te zijn. en geen politicus. Okay. Maar niemand kan zeggen van. Karskens staat te lief. Vanavond maar... uh, uh, kunnen de mensen jouw verhaal nog een keer horen. bij de collega's van Eén Vandaag Sterkte Maandag. Arnold Karskens, oorlogsverslaggever van het Dagblad De Pers. En blijf zitten, want wij gaan nog een keer genieten. van Matanja Joy Bradley. met het nummer Wash Me Mama. Devil was playing his tricks on me hold my hand don't let me go my heart is bleeding it's time that you should know wash me mama wash me clean yes sir I don't En I'm feeling blue I'm thankful for someone like you Someone like you I'm thankful for someone like you Partig. Applaus. Applaus. Maar Tanja, Jory Bradley, met op viool Alex Akela. Dank jullie wel. Jullie ja, gaan wel. op tour door de Verenigde Staten binnenkort, hè? Ja, met mijn band Bradley Circus in ja. april. Ja. Nou, heel heel erg veel succes. Dank um... ja, voor meer informatie kunnen Precies, mensen trouwens ook over de band uh, jullie site vinden op onze site. Ga dan naar www.villavpro.nl. Meer informatie over deze prachtige muziek en over alles wat wij uitzenden. We zijn er zo weer na vieren.